Het is al heel lang geleden dat Chris en zijn vrouw hier voor het laatst waren. Maar ik was blij dat ik weer contact kreeg. Ik was heel blij, want ik had geprobeerd te bellen. Ik had geprobeerd te mailen. En ik dacht, die zijn van de aardbodem verdwenen. Maar ze zijn weer in België. <lacht> ja. Ze zijn weer in België en ik zou zeggen, Chris... Kom naar voren en deel met ons wat God je op je hart gelegd heeft. Ik ben dus nog niet van de aardbal verdwenen. Maar dat ligt in de hand van de Heer natuurlijk. Dus we zijn blij dat we vandaag... Bij u mogen zijn. En uh, ik, als ik alleen ben, dan breng ik de groeten van mijn vrouw, een, een filmster uit Amerika. En, uh, maar zij is zelf hier, dus ze kan u zelf groeten. Cathy, would you please stand up and wave to the people. Ik heb haar gevraagd om iets te zeggen in het Nederlands, maar ze is veel te bescheiden, dus ik zal haar besparen van dat. Maar u kunt straks even uh, van dichtbij, kunt u misschien uh, iets uit haar mond horen uh, in het Nederlands. Als ik aan het voorbereiden was voor deze dienst, toen kwam een lied in mijn geest, en dit ervaar ik vaak bij God dat hij via de muziek tot mij spreekt. Ik weet niet of ik de enige ben, maar als ik luister naar het mooie muziek in deze kerk, dan denk ik dat ik niet de enige ben, dat u ook van muziek houdt, dat de Heer uh, eigenlijk uh, ook als centrale focus heeft. En dan kwam een lied in mijn geest, en dat lied is als volgt, wat ik nodig heb, wat ik nodig heb, Jezus alleen. Wat ik nodig heb, wat ik nodig heb, Jezus alleen. En dit lied kwam niet zomaar in mijn geest, maar het was toen ik moest kijken en horen over de verschrikkelijke gebeurtenissen in Brussel. Dat dit lied in mijn hart opkwam. Want ik denk dat de Heilige Geest tot mij en tot u wil zeggen dat als het erop aankomt, en dat is eigenlijk als je voor de dood staat, dan komt het erop aan, hè. Dat we inderdaad alles hebben in Jezus wat we nodig hebben. Dit wordt al jaren en dag gezongen in de kerk, maar geloven we dat wel eigenlijk in het dagelijks leven? De mens vandaag schijnt te denken alles nodig te hebben behalve Jezus. De winkelcentra en de steden zijn overspoeld door de mensen die aan het winkelen zijn en... Steeds vaker zelfs op zondag, in plaats van naar de kerk te gaan, gaan ze naar de winkelcentra. Het was uh, onlangs door de EO vastgesteld dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders, dat wil zeggen 82%, nooit of bijna nooit in de kerk komt. 14% gelooft in een levende God, zeggen ze. Een persoonlijke God. Wat is dat? Iets meer dan 2 miljoen mensen. Maar dan zijn er nog 14, 15 miljoen die niet in God geloven. Niet als een levende God. Voor veel Nederlanders is het christendom een onbekende of exotische wereld geworden. Bijna een kwart zegt dat ze zelfs atheïst zijn. Dat ze weten dat God niet bestaat. Dat was in 2006 nog 14 procent. Nu een kwart en dan verder gaat het gewoon verder met ietsisten en achtnosten en alles wat er nog meer bestaat. Maar het punt is dat, hoewel de mens zegt ik heb God niet nodig, de meerderheid, dat wil zeggen, opeens als er iets verschrikkends gebeurt in het leven, of we lezen dat in de krant, of het komt misschien iets dichterbij in ons persoonlijk leven dan begint zelfs de niet-godsdienstige mens zich af te vragen, is dit eigenlijk alles? Stelt u zich voor dat u die man bent. Er was een zekere man in Brussel die net de luchthaven had verlaten en hij had net die ontploffing, die explosie, ontsnapt. Hij hoorde eigenlijk pas achteraf van zijn tante die hem een tekst stuurt en zegt... Is het oké okay met je? Is het goed met je? Hij zegt, ja, waarom? Ja, er is een explosie geweest in de luchthaven. Ik was net in de luchthaven en ik heb het niet meegemaakt. Stelt u zich voor dat u die man bent. Maar u moet op uw werk komen. Dus u neemt de metro in Brussel. En hoeveel weet dat een uur na de explosie in de luchthaven dat er een explosie was in de metro. En die man zat in die kar. En is omgekomen in de explosie. En toen dacht ik bij mezelf... Hoe was het met die man eigenlijk? Hoe was het bij hem? Hij is net ontsnapt van een hele grote ramp. Waar hij eigenlijk dood had kunnen gaan... Wat zal zijn gedachte zijn geweest als hij met de trein naar, de naar het station rijdt om de metro te pakken? Wat gaat in zijn gedachten rond? Begint hij na te denken, stel dat ik eigenlijk niet zo uh, vroegtijdig van de luchthaven was vertrokken en ik was in die explosie terechtgekomen, waar zou ik in de eeuwigheid zijn gekomen als ik dood was gegaan? Zelfs atheïsten, zelfs ongelovige mensen moeten zich af en toe afvragen, is het eigenlijk zo dat er geen God bestaat? Ben ik, weet ik zeker dat ik na de dood niet meer door zal leven, dat er geen eeuwigheid is? Weet ik dat zeker? Hoe weet ik dat? Ik was zelf ook atheïst. Er was een tijd in mijn leven dat ik alles wist... Ik was op de universiteit, ik was jong. Hoeveel mensen weten als je 21 bent dat je alles weet? Oh, sorry, 18. Nou, 18 of 21. Vooral als je student bent op de universiteit en je, je, je hoort al die filosofische theorieën enzovoort, dan weet je alles. Je hebt overal antwoord op. Ja, dat, dat, dat noemen ze soms eigenwijs, maar daar gaan we het verder niet over praten, Maar ik stelde mij af en toe ook die vraag, heb ik, het wel, heb ik het wel goed begrepen dat er geen God is? Ik weet het zeker dat hij niet bestaat, maar zal het niet kunnen zijn? Is het niet misschien ergens toch mogelijk dat ik iets over het hoofd heb gezien? Dat ik een, een, een boek niet heb gelezen of ik heb dit niet gehoord of ik weet dat niet. Weet ik zeker dat God niet bestaat? En ik wist dat mijn leven op een of andere manier dat het niet vol was met vreugde en met blijdschap en met, met geluk... En, en met alles wat ik eigenlijk had, had willen eigenlijk hebben. Maar ik heb het als atheist niet kunnen vinden. En het was geen ramp in mijn leven, maar het was wel een grote dorst en een grote honger... dat uiteindelijk dat ik op mijn knieën ging vallen en ik zei van God... Ik geloof niet in u, ik geloof niet aan u. En ik voel dat ik op dit ogenblik dat ik een dwaas ben, dat ik met iemand spreek die ik, waar ik niet in geloof. Maar als ik het verkeerd heb begrepen en als u toch bestaat, wilt u zich openbaren aan mij. En gelukkig heb ik lang genoeg geleefd om een christen tegen te komen. Die bijna zo mooi was als mijn vrouw van nu. Dat moet ik voorzichtig zeggen. En ze heeft mij tot de Heer gebracht. Maar wat waren de gedachten van deze man? Wat waren de gedachten van zoveel mensen in België en Nederland? Ja, ook Nederlanders zijn omgekomen. Een vrouw uit Tilburg. U weet allemaal waar Tilburg is. Ik hoop het, tenminste. Een vrouw uit Tilburg. Wat was haar naam? Hoe was haar leven? Was ze eigenlijk een Christen? En ook twee Nederlanders die in New York hebben gewoond, die stonden net voor de balie van uh, Delta Airlines in te checken om naar New York te vliegen. Maar in plaats van naar New York te vliegen, zijn ze ergens anders naartoe gegaan. En waar zal dat zijn geweest? U zegt, ja, ik, ik, ik kom niet in die luchthaven in Brussel. Ik kom ook niet in de metro in Brussel, dus wat gaat het mij aan? Een vriend van mijn vrouw en van mij. En ik kende die man jaren, tientallen jaren lang. Liep op een dag door zijn woonkamer. En viel opeens dood neer voor zijn vrouw. Hij was op slag dood van een hartinfarct. U weet niet en ik weet niet wat vandaag of morgen zich gaat afspelen in mijn leven of uw leven. Gelukkig wordt voor de meesten van ons tijd gegund om ons voor te bereiden voor de dood. Meestal gaan we door een periode van ziekte of lichamelijke ongesteldheid. We doen ons best om tot genezing te komen natuurlijk en dat is goed, ja. Als ik ziek ben, dan, dan doe ik alles. Dan ga ik alle pillen slikken en ik ga naar alle dokters en ziekenhuizen. Ik probeer mijn best om tot genezing te komen. Maar u weet en ik weet dat het niet altijd lukt. Lazarus was zo iemand. Hij was lang genoeg ziek en voor, het, voor de dood voor te bereiden... Maar toch wilde hij graag genezen worden dat, hij, dat zijn zusters gelegenheid hadden om iemand te sturen naar Jezus met de boodschap. Kom snel, je goede vriend Lazarus ligt zwaar ziek. En dan gebeurt er iets wat uh, we bijna niet geloven als we dat lezen. Maar Jezus zegt, nee, ik denk van niet, ik ga niet naar hem toe. Kunt u zich voorstellen? Dit is de zoon van God. Dit is God in het vlees. Die overal in, in het land mensen heeft genezen. Mensen uit de dood heeft opgewekt. Allerlei wonderen heeft verricht. Ook Lazarus heeft dat meegemaakt. Al die wonderen. En hij was eigenlijk de, de, de boezemvriend van Jezus. Ik, ik stel u een vraag, broeder, uh, broeder Rolf. Uw boezemvriend ligt zwaar ziek. En zijn zuster stuurt iemand naar u toe. Wilt u komen bidden voor uw boezemvriend? Nou, ik, ik ken Rudolf. Hij is, uh, hoe zeg je dat, als de haas? Hoe zeg je dat? Ik ben mijn Nederlands een beetje vergeten, maar... Hij, hij is heel snel bij zijn vriend. Ja, want zo is Rudolf. Als ik ooit ziek lig, dan bel ik Rudolf. Eerst mijn vrouw en dan Rudolf. Maar Jezus, de boezemvriend van Lazarus, hij zegt, nee, nee, weet je wat, we gaan hier een beetje wachten. En zijn discipelen snappen er niks van. En na een paar dagen zegt Jezus, oh, nou hij is nu in slaap gevallen, dus we gaan nu naar hem toe. Begrijpt u God soms? Ik, ik begrijp God niet altijd. Maar ik merk wel dat God niet altijd onmiddellijk reageert als ik vind dat hij moet reageren. Als ik zeg, God, het is tijd, ik heb dit nodig of dat nodig, dan springt God niet altijd in zijn auto om naar mij toe te komen. Of in zijn car of chariot. Of... En dan stuurt hij niet gelijk een engel, behalve bij Daniel. Daniel was zo geliefd door God dat hij gelijk engelen stuurt. Maar op weg naar Daniel toe, oh, dit moet ik meenemen, hè? op weg naar Daniel toe gebeurt er iets heel vreemds. Die engel, die wordt aangehouden door een andere engel, een, een prins van Perzië noemen ze dat. Nou, dat moet een demonische macht zijn geweest. En 21 dagen lang gaan die engelen met elkaar vechten. Nou, kunt u zich voorstellen. Twee grote engelen in de hemel die aan het Vechten zijn. En hij, die, die engel van God kan die, die boze engel niet overmeesteren, want het is een hele machtige demoon die hem tegenstaat. En ik, ik kom er niet helemaal bij in mijn verstand, maar op de een of andere manier laat God dat toe. 21 dagen. Jammer dat Daniel opgehouden is met zijn vasten en bidden op de 20ste dag, hè? Want er was een voetbalwedstrijd op de tv. En hij wilde de Europa Cup meemaken. Dus hij zegt, nou, God gaat toch niet. Is, is dat wat gebeurt in de Bijbel? Wat gebeurt in de Bijbel? Daniel blijft vasten en bidden. Amen. Totdat hij antwoord krijgt. Ja? En dan stuurt God een andere engel. En dan krijgt hij antwoord. Maar zo is het soms. We krijgen niet gelijk wat we willen of vragen, en soms gaat het van kwaad tot erger. We bidden voor iets, en in plaats van dat het beter wordt, wordt het nog slechter. Ik heb je dat ook meegemaakt in het leven? En dan beginnen we God te beschuldigen. Jezus komt in een dorpje aan waar dat Betanië heet en Martha komt hem tegemoet. En ze zegt gelijk, Jezus je bent te laat. Was je maar op tijd gekomen, dan had je mijn broer kunnen genezen. Ik ben zo blij dat Martha dat gezegd heeft. Want dan voel ik mij heel veel stukken beter, want zo praat ik ook soms met God. God was u maar op tijd geweest, het is nu te laat. Dit is gebeurd en dat is gebeurd en ik, ik weet het niet meer. We redden het niet meer. Het is te laat. En Jezus zegt. Hij gaat niet debatteren met haar. Hij zegt, weet je wat? Ik ben de opstanding. Ik ben de opstanding. En het leven. Ik ben de opstanding. En ik ben het leven. Als een mens dat zegt... dan bellen we een psychiatrisch ziekenhuis... en daar komen ze met witte jassen... om die man weg te halen. Ja, toch? Maar vergeet niet, het is Jezus... Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat? En Martin zegt, ja, ik, ik weet dat je de Christus bent. Je bent gekomen naar Israël. Om, ja, ik geloof het allemaal wel. En ik geloof dat mijn broer ook op zal staan aan het einde van de tijd. Als, als God terugkomt om de wereld te te veroordelen. Hoe zeg je dat? ook? Veroordelen. Ze begrijpt er niks van. En dan komt Maria. En zij zegt. Jezus, je bent te laat. Was je hier geweest, dan was mijn broer helemaal niet doodgegaan. Hoe komt dat Jezus dat je zo laat bent? Maria. Maakt me ook blij. Want ze was maar een mens. En we kunnen soms ook praten met God, gewoon zoals we voelen. En God heeft haar helemaal niet, Jezus heeft haar niet uh, uh, aangevallen. Of, of. Zelfs toen hij zag hoe de mensen aan het wijnen waren, Maria en, en Martha en de Joden, was hij ook verbolgen in zijn geest en diep ontroerd. En in de Bijbel staat dat Jezus zelfs gehuild heeft. Stelt u zich voor. God aan het huilen. Waar was God dinsdag? Waar was God dinsdag? Toen al die mensen opeens... In de eeuwigheid gingen. En sommigen niet naar God toe. Maar naar de andere plaats. Weet je wat? Ik denk dat op dat ogenblik. Dat God gehuild heeft. Van verdriet. Over de dood. Van de zondagen. In de Bijbel staat dat God geen enkele plezier heeft in de dood van de onrechtvaardige mensen, van de zondaren. God vindt het helemaal niet fijn als mensen doodgaan zonder Jezus in de eeuwigheid. We zien dat God niet alleen maar een God is die boos kan worden. Hij is ook een God die mee kan huilen. Als de mensen zeggen, waar is Jezus? Bij die luchthaven en bij die metro en in Parijs en bij die aanslagen en bij de vrouw die kanker heeft en overlijdt en de kinderen achterlaat en de jonge man die zijn vrouw verliest van kanker enzovoort enzovoort. En dan zeg ik, waar is God? God hangt aan het kruis. God hangt aan het kruis en hij zegt, ik sterf hier nu voor jou en voor die mensen die in die aanslagen omkomen en, en alle mensen van de wereld vanaf de, het begin tot vandaag en tot morgen toe. Totdat ik weder zal komen, ik sterf totdat zij, opdat zij gered kunnen worden in de eeuwigheid door in mij te geloven. Dat is waar God is. Als het verkeerd gaat in deze wereld en in ons leven. En dan, dan zeggen we, oké, okay, dat is mooi. Maar bewijs dat dan. Je zegt dat je het leven bent en de opstanding, bewijs dat dan. Maar dat heeft Jezus al in de gaten. Dat wij zo... Achterdochtig zijn en, en dat we zo dubieus zijn en dat we wantrouwen en dat we niet geloven. Dat snapt hij toch al? Eigenlijk had hij dat veel eerder kunnen doen. Maar hij wist, als ik deze man uit de dood opwek, dicht, zo dicht bij Jeruzalem, dan zal het tot het oren komen van de overpriesters en dan is het tijd dat ik naar het kruis ga. Dus het wordt uitgesteld totdat de tijd gekomen is om naar het kruis te gaan. Want de grootste wonder van Jezus, de grootste openbaring van wie hij was, dat hij God in het vlees was, waarlijk God in het vlees, kon pas gebeuren als Jezus klaar stond voor het kruis. Om met zijn leven te betalen voor wat hij nu gaat doen. En dan zegt hij, en u kunt het allemaal nalezen in Johannes 11, 39 tot 45. Ik, ik lees het niet voor vanwege de tijd. Maar hij zegt, neem de steen weg. Doe die graf open. Je hebt net die persoon begraven. Vier dagen geleden, doe nu de steen weg. Je was net op de begrafenis van die man, vier dagen geleden. Neem die steen weg. En de zusters die zeggen van, dat kan toch niet, Heer? Want het, hij gaat stinken. Hij, hij is aan het stinken, hij is al vier, vier dagen lang dood. Vier dagen lang begraven. En nu zal er al een lijklucht zijn van, het is de, derde, de vierde dag. Jezus zegt, heb ik je niet gezegd dat je de heerlijkheid van God zal zien? En hij gaat zelfs bidden tot zijn vader, dank je wel God dat je mij verhoort, ik bid eigenlijk voor de mensen rondom me heen. En dan zegt hij met luider stem, Lazarus, kom naar buiten. Gelukkig dat hij Lazarus heeft gezegd, als hij niks had gezegd, kom naar buiten, dan staat iedereen op, door de hele wereld, van alle tijd. Maar het is nog niet tijd voor de algemene opstanding. Dus hij zegt Lazarus. Weet je dat hij onze naam kent? Weet je dat God uw naam kent? En wat gebeurt? Niks. Niks gebeurt. Of gebeurt er iets? Opeens komt iemand naar buiten, in de grafkleren, en het is Lazarus. En hij is op de dood uitgesna, uit de dood opgestaan. Hmm. Dit is het begin van het einde voor Jezus. Want het beweg gaat nu door heel het land heen. Ja, hij heeft natuurlijk heel veel mensen genezen en hier en daar was iemand ook uit de dood opgewekt. Maar dat, dat gebeurt in afgelegen plekken. Nu gebeurt het onder de neus van die overpriesters en de hoge priester. En ze kunnen niet meer omheen. Er moet wat gedaan worden aan die Jezus. Hij is te ver gegaan. Nu haalt hij mensen uit de dood. Wat gaat gebeuren met onze macht en onze schatten... Met de invloed die we hebben op de Romeinen, op de regering. Wat gaat gebeuren met al onze pracht en praal. Als deze man de leider wordt van het volk. Het is tijd. Om eens en voor altijd van die Jezus. Om hem uit de wereld te helpen. Nee, Jezus, ik wil niet dat u weggaat. Ik, ik wil dat u blijft. Dat u blijft mensen genezen en uit de dood opwekken. En geweldige dingen gaat doen. Dat wil ik zo graag, Jezus. Maar Jezus zegt, dit heb ik gedaan als teken. Dat ik de macht heb om jou, om jou uit de dood op te wekken. En nog meer om jou zonde te vergeven. Dit is een teken, maar nu ga ik dood en dan gebeurt de grootste wonder van al. Want Lazarus, die staat voor een korte duur, van een tijd van korte duur. Hoeveel jaren dat hij nog leeft, dat weten we niet, maar we weten dat hij nu niet meer leeft. Lazarus is nu dood, hè? Hij bestaat niet meer. Maar Jezus... Op de derde dag is voor eens en altijd waarlijk opgestaan. Dus waar is God? Waar is God als die verschrikkelijke dingen gebeuren in het leven, in de wereld om ons heen? Een aantal jaren geleden was in een winkelcentrum hier in Nederland iemand aan het schieten... Weet u of u het nog weet? Je gaat naar de Albert Heijn. Ja, je gaat naar de Albert Heijn. Al van aan de Rijn. Misschien was het Albert Heijn aan de Al de Rijn. Maar goed. Je gaat naar de Albert Heijn in de Al aan de Rijn. Om krenten de bollen te halen. En je komt niet meer naar huis. Dat is geen grapje meer hè. Stel je voor. Je gaat naar het winkelcentrum. Dan kun je niet op zondag gaan, want uh, je kunt beter in het kerk komen, hè broer? Ik hoor alleen maar één amen. Weet je wat? Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Ik zou bang kunnen zijn. Ik, ik woon in België, een uur afstand van de luchthaven. Ik vlieg vaak van die luchthaven naar uh, Spanje, Italië. We moeten, mijn vrouw en ik moeten in acht landen komen van Europa en drie landen van Afrika. We zijn overal altijd op reis. Daarom krijgt u geen gehoor. En gaan de e-mails uh, ergens naartoe, wie weet, naar China of zo? Dat zal mijn vrouw en ik kunnen zijn geweest. Maar het was niet Gods wil dat wij daar zijn. Hij heeft nog werk voor ons. Maar wanneer, wanneer de dag komt en het uur komt, dan ben ik niet bang. Bent u bang? Bent u bang voor de dood? De Bijbel zegt dat je niet bang hoeft te zijn. Jezus zegt, weet je wat, ik ben de opstanding. Ik ben het leven. Toen de eerste man van mijn vrouw, toen hij op zijn sterfbed lag. Weet je wat hij zei tegen haar? Hij zegt, heaven is not second best. Hoe zeg je dat in het Nederlands? De hemel is niet op de tweede plaats. Hoe zou je dat zeggen? De hemel is op de eerste plaats. Dat is onze bestemming. Daar zouden we allemaal naartoe willen gaan als het onze tijd is. Als we klaar zijn op deze aarde. Dan zouden we toch blij moeten zijn. Wat hebben we meer nodig? Ja, we denken dat we zoveel nodig hebben. Ik was een paar dagen geleden met mijn vrouw bezig. Ik heb heel veel boeken. Nu gaat u weten wat mijn zonde is. Ik heb heel veel boeken. Van theologie en godsdienst en al die dingen meer. En ze zegt, nou moet je, moet je die boeken weggeven. Of je moet, ze, je moet er iets mee doen. We hebben te veel boeken en te weinig kasten. En ik ga dood. Ze wil mijn boeken weghalen. Mijn schat, mijn, mijn, mijn grootste plezier is die boeken. En ze wil die boeken weghalen. En dan gebeuren die ellendige dingen in Brussel en denk ik, hoe, hoe, hoe ver, in hoeverre heb ik die boeken echt nodig? Kan ik die boeken meenemen naar de hemel? Ik laat die boeken toch achter. En dan vliegen die boeken toch in brand. Dan gaat mevrouw een hele grote brand uh, maken van al die boeken. Wat heb ik nodig? Wat, he, wat, wat zijn uw schatten? Misschien een hele grote tv van 50 inch of 55 inch. Gaat dat mee naar de hemel? Wat gaat mee naar de hemel? Als u vandaag naar de hemel gaat, wat neemt u mee? Zelfs de mensen die u liefd heeft, kunt u niet meenemen. Ze blijven hier of ze gaan zelf mee naar Jezus toe. En dan ziet u ze daar, maar ze blijven niet bij u in die zin. Wilt u met mij opstaan en zouden we dit af kunnen sluiten met gebed? Hier we staan stil vandaag bij het verhaal van Lazarus. Bij hun woord, maar we staan ook stil eigenlijk hier bij het leven en de dood. Bij het eeuwig leven en de eeuwige dood. En wat we nodig hebben. En we zijn begonnen door te zingen, heer... dat wij u alleen nodig hebben. Wat ik nodig heb, Jezus alleen. En dan willen we even stilstaan, heer, bij wat we allemaal hebben. En zeggen, heer, ik leg het aan uw voeten. Al die dingen van deze aarde, zelfs mensen die ik lief heb. Ik, ik moet alles aan u, na, aan u neerleggen, heer, want u bent God en meester over mijn leven. Ik leg het bij u neer, Vader. Ik leg het voor u neer, Jezus. En dan zeg ik, Heer, ik ben niet gebonden aan deze aarde. U heeft mij vrijgemaakt van zonde en van schuld, maar ook van de banden van deze aarde. En ik wil graag zingen, Heer, omdat u leeft, ben ik niet bang voor morgen. Kunnen we dat samen zingen als gebed tot afsluiting van het woord. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft. Om Omdat ik weet, hij heeft de toekomst en het leven is een leven waard, omdat hij leeft. Allemaal, omdat hij leeft. Ben ik niet bang voor morgen, omdat hij leeft. En hij is weg, omdat hij Het leven waard Omdat hij leeft Heeft u mee kunnen zingen Omdat hij leeft Dat u niet bang bent voor morgen Of misschien weet u niet zeker Dat als vandaag Uw laatste dag zal zijn Dat u hem zal ontmoeten In de eeuwigheid In de vreugde Van zijn vergeving En zijn liefde in zijn koninkrijk. Als er iemand is vandaag die zegt van, weet je wat? Ik weet niet alles over de hemel, ik begrijp het niet allemaal. Maar ik wil het zeker voor het onzekere nemen. Ik wil toch mijn hart geven aan Jezus. Laten we deze dienst niet voorbij gaan. Laten gaan zonder de kans te geven aan wie dan ook. Jong of oud, man of vrouw, wie je ook bent. Kerklid of geen kerklid, maakt niet uit. Als u maar uw hart aan Jezus wil geven, dan wil ik graag voor u bidden. Wilt u uw hand opsteken, broeder Zwift, wilt u voor mij bidden? Ik wil Jezus aanvaarden in mijn hart. Is er iemand? Jezus zegt, wie mij beleidt voor de mensen, zal ik ook beleiden voor de vader. Maar wie beschaamd is van mij en mij niet beleidt, zal ik ook niet beleiden voor de vader. Dus als u God wil aannemen in uw hart, dan nodig ik u uit om uw hand op te steken en zo aan te uh, tekenen of aan te duiden dat u Jezus beleidt in uw hart. Dat u hem om vergeving wil vragen. Ik zie één hand, zijn er nog meer? Terwijl alle handen, terwijl iedereen met gebogen hoofd, ja ik zie een tweede hand, zijn er nog meer? Er zijn twee mensen die een hart aan Jezus wil geven of misschien nog een keer wil geven. U hebt ooit in het verleden misschien ook gedaan. Maar u wilt opnieuw beleiden. Jezus is mijn God. En ik geloof in hem. Ik wil met hem meegaan. Als het vandaag de laatste dag is. Nog iemand, ik zal even nog wachten... Heer, wij danken u voor deze handen die omhoog zijn gestoken. De mensen die hebben gezegd, ik wil zeker zijn dat als het vandaag de dag is dat ik in de eeuwigheid ga, dat ik Jezus zal ontmoeten. Heer, misschien is het goed als we allemaal dit gebed bidden ter vernieuwing van onze belofte. Maar ook zeker deze mensen laten we... Bidden met elkaar. U kunt mijn woorden nabidden. Heer Jezus. Ik dank u vandaag dat u gestorven bent aan het kruis. En de prijs is betaald. Mijn zonden zijn weg. Ik nodig u in mijn hart uit. Kom in mijn hart. Maak daar uw woonplaats en blijf in mijn hart tot de dag dat ik u zal zien. In Jezus naam. Kunnen we God een applaus geven. Amen.